12 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Over anderhalve week begint Fox Nederland met uitzenden. We bellen zometeen even met directeur Raymond van der Vliet. Verder een mediaforum met Bert van der Veer en Art Royakkers. En nu het NOS Journaal. Hier is Dorald Megens. Goedemiddag. Inflatie in Nederland op hoogste pijl in vijf jaar. Lot gestolen kunsthalschilderijen blijft onzeker. En snuffelhond kan nu ook kortsluiting opsporen. De zon schijnt geregeld, maar in het oosten komen ook wolkenvelden voor. Daar is een kleine kans op een bui. In de rest van het land blijft het droog. 20 tot 22 graden vanmiddag bij matige noordwestenwind. Morgen opnieuw buien, maar ook al wat zon. En de temperatuur blijft net boven de 20 graden. Het leven is opnieuw duurder geworden in Nederland. De inflatie kwam vorige maand uit op 3,1 procent. En dat is het hoogste niveau in vijf jaar tijd. Peter Heijn van Mulligen van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Van Mulligen, 3,1 procent. Wat is nou de belangrijkste oorzaak? Nou, in juli was de belangrijkste oorzaak het feit dat de huren verhoogd zijn. Die worden ieder jaar in juli aangepast. Alleen voorheen was het zo dat de huren maximaal verhoogd mochten worden... met het niveau van de inflatie van het jaar ervoor. En nu is daar ook een inkomensafhankelijke toeslag bijgekomen. En die is minimaal 1,5 procent. Dus dat betekent dat zelfs de laagste inkomens een huurverhoging van 4 procent hebben gezien. En hogere inkomens was het nog hoger. We hebben we in Nederland al de, de accijns en de btw die zijn verhoogd. Die inkomensafhankelijke huur komt daarbij uh, sinds, sinds vorige maand. Uh, welk deel van die 3,1% ligt nou aan het overheidsbeleid? Wij maken ook een cijfer waar we corrigeren voor belastingmaatregelen. Dus hogere belastingen, accijns en dergelijke. En als je die effecten eruit haalt, dan zou de inflatie nu op 1,7% zijn gekomen. Maar die huren zitten daar nog steeds in. Want ja, die huren dat zijn geen belastingmaatregelen of accijns. Dus ja, die zit ook nog steeds in dat opgeschoonde cijfer. Dus dat is, reken ik even snel, zo'n beetje de helft? Op dit moment is het ja, bijna de helft. Dus 1,4% van die 3,1% is het gevolg van uh, ja, stijgende belastingen en accijnzen... die we het afgelopen jaar gezien hebben. Nou, de BTW is natuurlijk een belangrijke, maar ook hogere accijns op, uh, ja, op rookwaren. De stijging van de verzekeringsbelasting begin dit jaar, dat telt allemaal mee. Ja. Is nou allemaal alles duurder geworden? Of zijn er ook nog zaken die misschien wel goedkoper zijn geworden? Nou, er worden ook nog steeds wel eens dingen goedkoper. Deze maand de belangrijkste waren de gastarieven. En die worden ook ieder jaar in juli en januari aangepast. Nou, nu is het zo dat het wereldwijd natuurlijk al een tijdje lang niet zo heel goed met, gaat met de economie. Ook wordt er steeds meer ja, schaliegas ontwikkeld. En dat heeft toch de wereldwijde gasprijzen wat onder druk gezet. En dat zien we nu in juli weer terug. Want de gasprijzen die zijn maar liefst 6,7% lager dan een jaar geleden. Dus dus ook een goed nieuws te melden. Hoe komt het nou dat de inflatie bij ons al maandenlang hoger is? Dan, dan in de rest van Europa? Nou, dat zit hem voornamelijk in die belastingmaatregelen. Je zag dat vorig jaar dat uh, Nederland uh, redelijk in de pas liep... en zelfs ook wel eens wat uh, ja, onder het Europese gemiddelde zat. Maar zeker met ingang van oktober, toen uh, het hoge btw verhoogd werd... zag je dat Nederland ineens aan de, aan de bovenkant uh, van uh, ja, de schaal zat. Ja. En daardoor heeft Nederland nu een van de hoogste inflatiepercentages... van, uh, van heel Europa. Ik dank u wel voor de uitleg. Peter Heijn van Mulligen van het CBS. In de oven van een van de Roemeense verdachten van de Rotterdamse kunstroof... zijn zeker drie schilderijen verbrand. Dat heeft de directeur van het Nationale Museum van Boekarest bevestigd. Maar het onderzoek kan niet hard krijgen dat het de doeken waren... die in oktober uit de kunsthal in Rotterdam zijn gestolen. Correspondent Joost van Egmond heeft de persconferentie gevolgd... vanuit Belgrado. Joost, maar het blijft toch wel heel aannemelijk... of heeft de directeur daar niet op gehind? Hij heeft er deze keer niet op gehind... maar ik denk dat dat vooral kwam vanwege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 In deze affaire kan alles gebeuren. Volgende week dan staan die verdachten uh, voor de rechter in Roemenië. Maar dat, ja, de resultaat van dit onderzoek maakt de zaak uh, natuurlijk wel wat minder hard. Nee, dit wordt een, een duivels dilemma voor het Openbaar Ministerie. Ze hebben natuurlijk die verklaring dat de doeken in de haard zijn gegooid, maar de vraag is of die blijft staan. Op een andere zitting, waarin deze verdachte um, vroeg om uh, vervroegde vrijlating in afwachting van een proces, heeft ze namelijk gezegd dat ze ze helemaal niet heeft verbrand en dat ze niet weet waar ze nu zijn. Dat is niet een officieel pleidooi dat um, ook geldt bij de rechtszaak volgende week, maar het wijst er wel op dat ze misschien van gedachte is veranderd en er bekentenis intrekt. In dat geval wordt natuurlijk dit labonderzoek naar voren geschoven als eigenlijk het enige werkbare bewijsmateriaal dat er is. Hmm. En dan zal het openbaar ministerie be moeten besluiten... gaan we ervoor en klagen we haar aan voor vernietiging van de schilderijen... of houden we het bij medeplichtigheid aan de roof en aan het verstoppen. Dat is juridisch een heel lastige kwestie. En bovenal blijft natuurlijk ook staan dat die onzekerheid betekent... dat de kunstwereld nog steeds niet weet wat er nou met deze kapitale doek is gebeurd. Mogelijk uh, brengt de rechtszaak volgende week meer aan het licht. Dankjewel, Joost van Egmond. De zakcomputer van de Nederlandse spoorwegen is niet te vertrouwen. Hij is bovendien te groot, log en zwaar. Het apparaat voor het personeel, de Rail Pocket, moet zo snel mogelijk worden vervangen... door een moderne variant, zegt vakbond FNV Spoor. Ik vind dat er moet gewoon gaan investeren. En hij moet nu gewoon gaan investeren in goed duidelijk apparatuur. Er is genoeg apparatuur in de handelijke ik. Ik ben natuurlijk dus geen ICT-technicus, ICT maar er zijn genoeg apparatuur... waar die wel aan de eisen kan voldoen... en waar de mensen dus gewoon op een normale manier hun werk kunnen gaan doen... om te zorgen dat de informatieverstrekking adequaat bij hen binnenkomt... zodat zij in ieder geval de reizigers kunnen gaan bedienen. Op een meldpunt van de FNV zijn honderden klachten binnengekomen... van medewerkers van de spoorwegen over die rail pocket. En volgens de vakbond gebruikt een aantal medewerkers gewoon de eigen telefoon... om de reisinformatie binnen te krijgen. Spoorwegen zeggen dat ze weten dat er problemen zijn met die computer... en ze werken aan een oplossing, zegt een woordvoerder. Dit is het NOS Journaal, het door meegens. Honden kunnen, als ze tenminste goed zijn getraind, van alles opsporen. Dieven natuurlijk, maar ook drugs, de harschond en kanker. En nu ook, kortsluiting in een elektriciteitskabel. Tenminste, netbeheerder Enexis onderzoekt of dat mogelijk is. Jan Bakker van Enexis, goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Bakker, legt u eens uit, hoe, hoe werkt het een hond die kortsluiting opspoort? Uh, in ons laagspanningsnet komen kortsluitingen voor en uh, dat uh, lo uh, lossen wij nu op door er een grote, uh, een sterke puls doorheen te sturen met een meetwagen. Mm -hmm. Het nadeel daarvan is dat die hoge elektriciteitspuls, uh, dan moet je dus eerst uh, de hoofdzekering bij alle aangesloten klanten uh, moet je eruit ah. halen. Nou, je kunt je voorstellen dat die monteurs uh, van huis naar huis moeten gaan. Dat dat heel tijdrovend is. Zeker als zo'n klant niet thuis is. Dan moeten we dus van buitenaf de zaak afsluiten. Uh, het zij door graven of op een andere manier. Nou, Dat is heel tijdrovend. Waardoor zo'n storing eigenlijk onnodig lang duurt. Deze honden worden getraind op uh, de geur zeg maar, die vrijkomt bij zo'n kortsluiting in zo'n kabel. En die kunnen ze dus exact bepalen. Is dat een waar, brandlucht of zo dan? V en dat is een soort, ja, er komt een soort stof vrij bij zo'n kortsluiting, een soort toluën. En dat, daar worden ze op getraind op die geur. En dan kunnen ze exact bepalen waar dus uh, de kortsluiting in die kabel heeft plaatsgevonden. Maar die kabel uh, die zit onder de grond, die zit onder de klinkers of ja, onder het asfalt. Uh, zij uh, net als bij, bij uh, kanker wat u al aangaf, kunnen zij dus uh, uh, aanvoeren en ruiken waar toch die, die geurstof zeg maar vrij is gekomen. Tot op uh, ja, doen ze dat uh, op, op, op ongeveer een meter of twee of drie of zo? Hoe precies ja, kunnen ze liggen uh, uh, zeg maar gemiddeld 60 tot, uh, zo, uh, tot een meter diep. En daar kunnen zij uitstekend de plaats bepalen. Dat uh, we hebben een aantal proeven gedaan in, in Tilburg en Breda en de score was steeds 100%. En met wat voor honden gebeurt dat, meneer Bakker? Uh, ja, een soort herdershonden, zeg maar. Ja, ja. ja. Dus dat, dat is het ras wat daar speciaal voor, uh, voor geschikt is. Ja, klopt. Ja. Uh, ja, er zijn meerdere rassen geschikt wellicht... maar uh, we hebben daar een bureau voor, de, de, de Sniffers in, in België... en die leidt deze honden op. Ja. En dan heeft u er uh, proeven mee gedaan... en nu gaat u het ook daadwerkelijk inzetten, dit, uh, dit middel. Nou, we gaan eind augustus een week lang deze honden mee laten lopen met onze storingsmonteurs, een aantal. En dan gaan we kijken hoe dat in de praktijk uh, gaat. En daarna volgt een evaluatie en gaan we kijken van, gaan we deze honden daadwerkelijk inzetten? Gaan we ze zelf aanschaffen of doen we dat via een bureau ja. in de regio's? Of uh, gaan we dat via onze aannemers doen? Dus het vervolgtraject bepalen we na augustus. Dus als we eind augustus een monteur voor de elektriciteitsmaatschappij zien met een hond... dan is hij hem niet aan het uitlaten. Maar dan kan het zijn dat hij bezig is met het opsporen van een kortsluiting. Ja, beide is mogelijk. Ja, beide is mogelijk. Ik dank ja. u wel voor de uitleg. Jan Bakker Trak. van Enexis, goedemiddag. Precies. Het aantal besmettingen met mazelen is sinds 1 mei gestegen naar 921. Een week geleden waren 780 mensen besmet, meldt het RIVM. Het werkelijke aantal besmettingen ligt mogelijk nog veel hoger... omdat lang niet alle patiënten naar de dokter gaan. Het RIVM verwacht dat het aantal besmettingen verder oploopt... als de schoolvakanties weer voorbij zijn. Het is natuurlijk een uh, besmetting die zich uh, langzaam verspreidt. Er zijn nu wel wat uh, vakanties, dus het kan zijn dat het iets minder snel gaat nu. Maar in principe uh, yeah, uh, is het nog niet gestopt. Afgelopen maanden zijn 58 mensen opgenomen in het ziekenhuis. 40 patiënten zijn inmiddels weer thuis. Sport. Vitesse speelt vanavond in Arnhem tegen het Roemeense Petrolul... om een plaats in de playoffs voor de groepsfase van de Europa League... De ploeg van Peter Bos speelde in Roemenië met 1-1 gelijk. Vanavond zou 0-0 genoeg zijn om door te gaan. Maar Bos wil daar niet op gokken. Ja, ik vind dat een hele slechte gedachte. Ik vind dat je iedere wedstrijd moet willen winnen. Als je een wedstrijd ingaat met de gedachte... ik hoef niet te winnen... is de kans dat je verliest veel groter dan wanneer je met de instelling ingaat. Ik wil winnen vandaag. En daar zal denk ik een heleboel van afhangen. Uh, hoe gaan wij het doen? En ik wil vooral naar onszelf kijken. We hebben hiervoor gekozen op een bepaalde manier te spelen. En die manier van spelen moeten we ook weer zo goed mogelijk uitvoeren. Je hebt gewonnen van Herakles, de eerste competitiewedstrijd. Was dat het, uh, is een groot pre? Ook in geestelijke zin? Ja, absoluut. Het is altijd goed om een eerste competitie te, te winnen. Dat, dat, dat, dat geldt andersom ook. Als je bij Feyenoord kijkt, hoe daar de afgelopen dagen gesproken, geschreven is, is dat natuurlijk totaal anders dan bij Vitesse. Maar het zegt ook niet meer dan dat. Dit is weer een hele andere wedstrijd. En we zullen ook nu weer vol, vol, vol gas moeten geven. Vitesse-coach Peter Bos in gesprek met Rob Fleur. Ranomi Kromi Jojo en Femke Heemskerk hebben zich geplaatst... voor de finales op de 100 meter vrije slag. Bij de wereldbekerwedstrijden zwemmen in Eindhoven. Beide wonnen ze hun serie. Sharon van Rauwendaal zwom in Eindhoven... een Nederlands record op de 400 meter vrije slag. In de serie zwom ze 4 minuut 2 seconden 94 honderdste. Dat is ruim een halve seconde sneller dan het oude record. Uit 2009 is dat van Rineke Terik. Bas Verwijlen heeft zich niet geplaatst bij de laatste 8 D-geschermers... op de wereldkampioenschappen in Budapest. Verwijlen op de vorige WK 2011 goed voor zilver. Verloor van Olympisch kampioen Limardo uit Venezuela. Tristan Thulen werd al in de eerste ronde uitgeschakeld door de Duitser Spouts. En tennister Kiki Bertens is er niet in geslaagd... de derde ronde te bereiken van het WTA-toernooi in Toronto in Canada. Bertens verloor in drie sets van de Belgische Kirsten Flipkens. Nu John Bakker, met verkeersinformatie John. Ja, ik begin even met een, uh, een soort waarschuwing. Want vanaf 4 uur vanmiddag is er kans op vertraging op de A12, Utrecht, Den Haag. En dat heeft te maken met uh, langzaamaan acties van vrachtwagenchauffeurs. Dan staat er nog uh, één file na een ongeluk op de ring van Amsterdam. De A10 tussen Kadoule en Nieuwendam. Drie kilometer, maar de rijstroken zijn weer vrij. Nog één keer de hoofdpunten uit dit bulletin. De inflatie in Nederland is opgelopen tot 3,1 procent. Dus dat het hoogste pijl in vijf jaar. Het lot van de gestolen kunsthalsschilderijen blijft onzeker. Zijn schilderijen verbrand, dat is duidelijk. Maar welke, dat is niet meer te achterhalen. En netbeheerder Inexis traint snuffelhonden om kortsluitingen te gaan opsporen. 14 over 12, dit was het uitgebreide NOS-journaal op Radio 1. Zometeen Jurgen van den Berg met lunch. Skoda heeft de Tour de France voor de tiende keer helemaal uitgereden.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 ...naar Let Marcel de Rochefort met Catherine Deneuve. Meer info op tv 5 een... Dit is Radio 1. NCRV. -E. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, de vereniging Veronica organiseert een zogeheten bootcamp voor jonge journalisten. In het mediaforum TV-kanner Bert van der Veer en AVRO-presentator Art Royakkers. Het gaat onder meer over alle aandacht voor de terugkeer van de wolf in Nederland. In één Vandaag ging het zelfs over het slechte imago van de wolf, door de sprookjes natuurlijk. De bekendste zijn natuurlijk de sprookjes van Roodkapje, de wolf en de zeven geitjes. Daarom wordt van de wolf ook wel gezegd dat hij leidt aan het Roodkapje-syndroom, omdat hij... Altijd maar dat stigma aan zich heeft kleven. Van het eten van kinderen en het aanvallen van mensen. In de nationale nieuwsquiz zometeen Mark de Ruiter uit Berg op Zoom. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het media nieuws. Het Nederlandse voetbal is nu al achter de decoder op Fox te zien. Maar binnenkort komt Fox ook met een open kanaal. Maandag 19 augustus dan is het zover. Raymond van der Vliet is directeur bij Fox. Goedemiddag. Goedemiddag. was al bekend hè, dat Twan van Peperstraat en Jan van Halst op maandagavond terugkijken op het achterliggende voetbalweekend. Wat gaat er nog meer gebeuren qua sport? Uh, ze gaan inderdaad kijken, uh, terugkijken wat er in het weekend allemaal is gebeurd. En meer laten zien. En daarnaast laten ze ook exclusieve samenvattingen zien van de Premier League, de Serie A en de Jupiter League. Um, en we gaan ook beginnen met een, uh, een dagelijkse uh, sportmagazine uh, met nieuws en uh, feiten uh, drie keer per dag live vanuit de studio. En dat gaat over meer dan alleen maar voetbal? Dat gaat, uh, de basis is voetbal, want dat is de, de, de meeste evenementen hebben we achter uh, bij de premium zenders. Dus daar gaan we ook veel aandacht aan geven. Hè. We geven ook aandacht aan, aan de wedstrijden die die avond spelen. Uh, en we geven natuurlijk ook aandacht aan de wedstrijden die die avond zijn gespeeld. Uh, maar dat is de basis. En daarnaast inderdaad uh, ook aandacht voor andere sporten. Maar dat wordt dus een soort uh, sportjournaal, zou ik maar zeggen. Wie gaat dat presenteren? Daar zijn we nu uh, volop mee bezig. Dus uh, we zijn bezig met uh, screentesten, met, uh, met uh, alles testen. En volgende week zullen daar uh, definitieve besluiten over worden genomen. Want over anderhalve week moet het er al op, hè? Ja, klopt. We je er een beetje laat mee, of niet? We zijn met alles laat. Ja, oké. Okay. Maar die is nog niet bekend, dus die presentator. Het zijn er meerdere. Okay. Uh, het komt drie keer per dag live, dus uh, dat, uh, dat kan je niet aan één uh, presentator overlaten. Uh, het zullen meerdere presentatoren zijn die ook op uh, andere zenders en andere programma's uh, te zien zullen zijn. Oké. Okay. Uh, zenders van Fox neem ik aan. De zenders van Fox, ja. ja. Uh, naast sport nog twee pijlers, hè, dat zien we in die promos ook steeds voorbij komen. Series en films. Correct. Noemen ze ja. het namen? Nou, we, zijn, uh, we willen uh, stap voor stap een, een, een, een, een Fox-zender in Nederland lanceren. Op de pijlers uh, sport, films en series. Uh, met series hebben wij uh, zelf binnen Fox uh, investeren wij in producties. Kwalitatieve uh, series zoals The Walking Dead of The Vinci's Demons, waar we mee gaan starten. Dat zijn uh, topseries, die zijn van onszelf. Dus die zie je ook nergens anders. Uh, daar gaan wij uh, een, een viertal series per jaar van lanceren. Dus dat wordt de basis voor de, voor de series. De films, daar zullen we in moeten groeien. We hebben een mooi pakket gekocht, een paar goede premières, een paar mooie award-winning films. Maar ook dat zal zich in de komende jaren uh, verder gaan ontwikkelen. Nou. En, en naast dat voetbal hè, komt er nog meer sport. Ik bedoel, hebben jullie nog meer rechten uh, verworven? Uh, we zijn daar druk mee bezig. We hebben gezonde ambities om onze premium zenders uh, uh, uit te breiden met uh, diverse sportevenementen. En alles wat wij in het premium laten zien... zullen we natuurlijk ook aanjagen vanuit de Fox Center. Maar er wordt gesproken over Wimbledon? Daar wordt inderdaad over gesproken. Daar bent u mee bezig? Daar kan ik nu uh, niks over zeggen. <laughs> en, en wat betreft het Wimbledon nog? Wat nog meer dan voor sporten, moeten we aan denken? Nou, wij willen eerst uh, een, een totale uh, sportzender worden, waarbij we uh, de mooiste en de belangrijkste competities kunnen toevoegen. Uh, en daarna moet je denken aan sporten die uh, voor de Nederlandse kijkers uh, belangrijk zijn. En dan, uh, dan, dan kom je uit, uiteraard ook uit op de tennis. De schaatsen? Het schaatsen, het wielrennen. Nou, het uh, kan zijn, allemaal. Het kan allemaal. Ja. Um, nog even, want als ik dit dan nu allemaal zo hoor... dan heb ik nog geen zender voor ogen die elke avond, uh, misschien wel overdag... wat gaat u eigenlijk overdag doen? Overdag uh, zijn we uh, nu aan het ontwikkelen wat wij uh, smiddags voor uh, programma's gaan brengen. Dat zal misschien in september, oktober gaan starten. Um, dus je gaat overdag ga je uh, programma's laten zien... die uh, in, in, in een herhaling uh, s'avonds eerder zijn geweest. Dus dat worden herhalingen overdag? Nee, uh, maar daar beginnen we wel mee... Uh, we moeten de zender stap voor stap opbouwen. En als jij nu al 24 uur per dag uh, uh, nieuwe programmering uh, kan gaan inzetten... Dan, uh, dan heb je geen gezonde businessmodel. Oké, okay, dus vanaf de vooravond moeten we dan bedenken... dat, uh, dat dan die, die zender uh, zo'n beetje gaat beginnen. Vooravond is belangrijk toch in de tv-wereld? Het is het eind van de middag en dan de vooravond en dan de avond zelf. Ja, ja. Ja. En de gunfactor is erg belangrijk. Dat, daar hebben zich meer mensen op gekeken. De Mol noem ik even, uh, Sport 7. Hoe gaat u toch zorgen dat die mensen... ...naar Fox gaan. Nou, ik denk dat het heel belangrijk is... Uh, ...om uh, te beseffen dat wij... Uh, ...een zender willen bouwen... ...waar de kijkers... Uh, uh, mee uh, ...over tevreden zijn. Dat ze, dat ze mee willen groeien met, uh, met de zender. Dus we beginnen met... Uh, zoals, ...zoals zeg maar, de sportseries en films. En je moet het stap voor stap opbouwen. De zender die wij starten op 19 augustus... ...of de zender die wij over zes maanden... ...of over twaalf maanden of over twintig maanden hebben... Die zal, uh, ...die zal doorontwikkeld zijn. Ja. Het, het, het begint ergens en dan moet het ergens naartoe uh, gaan. Ja. Uh, ondanks dat allerlei critici uh, en deskundigen misschien wel zeggen van nou, dat wordt best lastig. Ja. Een beetje voetbal, wat series, wat films. Ja, klopt. Als je, als je uh, niet weet wat wij gaan doen... dan kan ik me voorstellen dat critici zeggen dat het lastig is. Maar het is sowieso lastig, dat klopt. Nou. Hebt u ergens op een, op een uh, kartonnetje al een, een marktaandeel geschetst... waar u naartoe Echt? wil? Nee, dat heb ik niet op een kartonnetje geschetst, nee. Maar op een groot papier? Nee, ook niet. Op een flip-over? Uh, flip nee, en ook niet op een uh, IMAX-theater, <laughs> nee. Nee, het is, uh, het is heel belangrijk dat wij, uh, dat, uh, dat, wij, dat wij zelf beseffen... dat we hier voor een langere termijn inzitten. Uh, wij willen... Uh, op langere termijn willen we bouwen aan onze brands. En niet alleen aan Fox en Fox Sports, maar ook tevens door blijven bouwen aan National Geographic and en 24 Kitchen. En elke brand die, die moet zijn positie in de markt veroveren. Nou, en dat gaan wij doen. Ja. En, en het belangrijkste is dat je dat stap voor stap doet. Meneer Van der Vliet, nog twee dingen. Heel ja. kort nog even. Um, eerst, al die geruchten die er zijn, dat jullie ook het oog uh, hebben laten vallen op uh, Sanoma. Of misschien alleen maar op SBS, onderdeel van Sanoma. Uh, niet waar. Helemaal niks van waar? Nee. Nu niet? Of nee. straks niet? Nee, er zijn in het verleden gesprekken geweest. Uh, oriënterende gesprekken, uiteraard. Uh, met meerdere partijen in Nederland. Uh, maar zoals uh, het nu ook overal bekend staat... wij uh, lanceren nu onze eigen producten. Ja. En, uh, en dat gaan we doen. Dus ik heb geen uh, gesprekken met uh, over derde overnames of wat dan ook. Want nee. uh, daar is het uh, te laat voor. Uh, nooit niet? Ja, nooit niet, dat kan je niet zeggen. Ik weet niet hoe de markt er over drie jaar uitziet, nee. of over vijf jaar uitziet, daar heb ik geen idee van. En dan nog even over de voetbalsamenvattingen, want die zitten dit seizoen nog bij de NOS, maar daarna is dat afgelopen. Uh, gaan we die dan ook op het open kanaal van Fox zien? Um, uh, het, het is niet gezegd dat het is afgelopen bij de NOS van voor, vanaf volgend jaar. Wat is afgelopen uh, weten we dat, uh, dat uh, de huidige deal afloopt. Ja. En uh, wij hebben met de geïnteresseerde partijen in Nederland afgesproken dat wij na de zomer uh, intensief met ze gaan praten over uh, wat zij willen. En wij hebben met Fox en Fox Sports hebben wij een optie gecreëerd voor uh, Eredivisie Media Marketing om het uh, ook zelf te kunnen doen, dat klopt. Ja. Maar dat is niet 100% zekerheid dat dat uh, per se uh, op uw open kanaal uh, van Fox moet? Absoluut niet. Nee, als er iemand komt die een go goede prijs voor betaalt, dan kan het daar ook. Nou, het gaat niet alleen om de prijs. Het gaat ook om de aanjaagfunctie vanuit het open net uh, naar het premium toe. Uh, want in het premium, dan heb ik het niet over de wedstrijden, maar bijvoorbeeld over de Jupiler League of over uh, de Premier League. Er zijn hele mooie wedstrijden. En uh, op dit moment is er geen enkele open net zender die... Uh, een aanjachtfunctie is voor uh, dus de, de live wedstrijden in de premium. Ja. Dus het gaat niet alleen om haar de harde centen... het gaat ook om een totale samenwerking. Ja. Goed. Uh, we gaan het zien. Uh, vanaf 19 augustus, het open net van Fox op kanaal 11. Hartelijk dank voor de uitleg, Raymond van der Vliet. Graag gedaan. Het lijkt nog best mee te vallen met de topsalarissen... bij de Nederlandse publieke omroep. Tenminste, als je het vergelijkt met Groot-Brittannië... Graham Norton bijvoorbeeld verdient bij de BBC... meer dan 2,6 miljoen pond per jaar. Dus daarmee een van de 14 BBC-sterren... die tussen de 500.000 en 5 miljoen pond verdienen. We kennen Graham Norton natuurlijk vooral van zijn eigen show... in Nederland uitgezonderd Comedy Central. Die presenteert hij op geheel eigen, soms onnavolgbare wijze. Norton is er trouwens aardig op vooruit gegaan... want vorig jaar stond hij nog voor iets meer dan anderhalf miljoen pond op de loonlijst. Een bootcamp voor jonge journalisten. Volgende week beginnen 22 jonge journalisten met het project De Vierde Verdieping. Dat gebeurt op de gelijknamige verdieping van het persbureau ANP. De vereniging Veronica is initiatiefnemer van het project voor dit eliteclubje. En Juri Albrecht is voorzitter van die vereniging Veronica. Juri, goedemiddag. Hallo Jurgen. Hoe zijn deze jonge journalisten geselecteerd? Nou, op twee manieren. Um, we werken samen met eigenlijk alle journalistieke opleidingen in Nederland. En die hebben gevraagd om ja, uh, hun beste studenten of twee studenten te sturen... Um, uh, en we hebben een aantal wildcards zelf geselecteerd, uh, gekeken naar uh, mensen die we, uh, of de groepen divers genoeg was. En uh, zodat mensen die zelf erg enthousiast waren, hebben we er ook tussen geplaatst die en die hebben we zelf uitgezocht. En waarom uh, vinden jullie dit een belangrijk project? Nou, dat is eigenlijk uh, um, heel simpel. Um, uh, um, het, het, de banen in de journalistiek liggen echt nergens meer voor het oprapen. Uh, het Er worden ontzettend veel mensen ontslagen overal. Je hebt sterk het idee dat zeg maar, uh, goede journalistiek onder druk staat. En wij vinden het belangrijk dat het er toch ook een nieuwe generatie mensen... echt met serieuze onderzoeksjournalistiek, uh, verhalende journalistiek bezig is. En die willen we een kans geven. En we hopen dat die mensen daardoor makkelijker een baan vinden en, uh, en in het vak blijven. Ja, en, en jullie hebben vanuit Vronica om eerder geld gestoken in de kwaliteitsjournalistiek. Dus dit past daarbij. Uh, een bootcamp, dat klinkt heel zwaar. Wat, wat krijgen ze allemaal voor hun kiezer? Nou, het is 14 dagen. Het is in reisijk bij het ANP, uh, maar de post online, Bert Brussen uh, doet ook mee. Um, dus het is online uh, en het, het is klassiek en het is nieuw. Um, ze krijgen een aantal internationale onderzoeksjournalisten voor hun, voor hun kiezen. Een team uit Denemarken, wat uh, een hele mooie serie gemaakt heeft over de geheime dienst in Denemarken en hoe die samenwerkt met de CIA en het uh, um, zeg maar uh, uitleveren aan andere inlichtingendiensten van gevangenen waar ze dan gemarteld kunnen worden. Dat is wel echt de onthullende journalistiek. Die jongens gaan ze bijvoorbeeld uh, vertellen hoe zij dat gedaan hebben. Die hebben een prijs gewonnen, de European Press Prize... waar Veronica ook een van de initiatiefnemers voor is. Maar ook uh, een vice-president van, uh, van Murdoch's uh, grote ondernemingen... Radio Narissetti. Komt ook, uh, maar ook Nederlandse journalisten en experts... en uh, PR-mensen en professoren. En... Het zijn, zijn het alleen hoorcolleges of mogen ze dingen gaan doen? Nee, nee. Okay. Ja, nee, nee, we ja. worden in groepjes onderverdeeld en per onderwerp. En dan ook echt gaan maken en kijken of er ook echt iets uitkomt in die, in die twee weken. Ja. De NRC had het al over de idols voor journalisten. Ja, ja mooi gevonden van ze. Ja. Is het dat? Of is er ook een prijs bijvoorbeeld aan het eind? Nou, is de. de het is geen idol voor journalisten, het is echt een opleiding. Het is echt te zorgen dat mensen werkervaring krijgen in de jongste generatie journalisten, serieuze werkervaring en extra kennis en kunde. Maar we hebben wel, het is in teams opgedeeld, per onderwerp, bijvoorbeeld onderwijs is een onderwerp, of veiligheid en justitie is een onderwerp, en voedsel is ook een onderwerp. En aan het eind is er wel 5000 euro voor het team wat het beste een vernieuwende idee heeft en om te kijken of we dat ook nog dan praktisch iets verder kunnen voeren. Dus in die zin is het een soort wedstrijdelement en zit er ook een jury aan het eind met Marcel van lingen directeur van de ANP. En Bert brussel directeur van de Post Online. Onder andere erin. Maar, um, ja. Um, uh, ja, nou ja, idols. Ik vind het ik vind een mooie kop. Het is niet maar, zo dat, niet dat, ze, dat ze allemaal automatisch al een baan hebben. Als ze dit hebben afgelegd. Nee, nee, nee, maar, zeker niet. Maar. Ik bedoel, de banen liggen niet voor het oprapen. Zo is het absoluut ook niet bedoeld. Het is bedoeld om uh, extra um, uh, kennis en kunde op te doen. Ja. En, en dat met elkaar. En dat uh, in de zomer. Hè, en, dat, en daar een beetje enthousiasme. En er eerst ook zo'n ontzettende... Doemsfeer rondom goede journalistiek. En eh, eigenlijk is het natuurlijk zo dat heel veel jonge mensen daar graag in willen werken. Dus mm. nou, daar. En dat is ook belangrijk, want je moet er niet aan denken dat. Um, hè, tegen de tijd dat uh, wij allemaal met pensioen gaan, zou ik maar zeggen. jij en ik als generatie, dat er dan geen goede journalisten meer zijn. Want dat kan de maatschappij echt niet aan. Dankjewel, Jury. En uh, wensen Bootcamp dus voor uh, jonge journalisten. Hij is voorzitter van de vereniging Veronica. Dankjewel. Dit is Radio 1 Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Art Rooyakkers, programma maken bij de AVRO. En Bert van der Veer is regisseur en tv-deskundige. Hartelijk welkom, allebei. Um, ja, we hoorden net Raymond van der Vliet van Fox. Fox International Channels Benelux heet dat officieel. Uh, Bet je, hij zat mee te schrijven toen hij wat dingen riep. Wat, wat vind je ervan? <laughs> Heel veel. Uh, nou, ik hoorde hem ook een beetje zeggen: Van, god, als je cynisch uh, bent, dan heb je er eigenlijk geen verstand van. En je begrijpt, daar staat hij op mijn tv-deskundige tenen. Uh, ik hoor dat er een sportmagazine komt, uh, dagelijks enige malen. Daar is RTL7 RTL uh, een tijdje geleden ook al redelijk mee op zijn bek gegaan. Ik hoor dat er. Cynisch... dat was dat programma van Wilfred gedaan, Ja, Waar, waar Johan Rijks vormervond... ze af en toe even aan ja, moest schuiven. om ja. de kijk dichter nog enigszins op te klikken... Uh, series die we toch vaak, als je een beetje in series zit, al op dvd hebben gezien. Maar wat ik eigenlijk zat te noteren is dat ik hem hoorde zeggen dat er vier nieuwe Fox-series per jaar, eh, per seizoen, eh, zullen komen. Zo'n serie heeft meestal 13 afleveringen. Kun je drie keer herhalen, dan vul je 156 uur op 2.190 uur die je van 6 tot 12 te vullen hebt. dat schiet allemaal niet op. Ik hè? zat in mijn hoofd ook even te rekenen. Ik ah, dacht, hoe ze niks. dit allemaal vullen dan? Dat inderdaad. is niks, joh. En natuurlijk zegt hij dat hij het step-by-step step doet. Dat kan ook niet anders. Je kunt helemaal grote stappen zetten. Maar het blijft al met al toch, vind ik, nog een beetje vaag... en zelfs enigszins knullig. Mm -hmm. Art? Ja, de, de, ik kan me voorstellen dat het zo overkomt. Het, het gevoel geeft ook wel, vooral ook het krampachtig proberen te vermijden... van het woord betaalzender. Dat wordt voortdurend ja. premium eh, genoemd. Aan de andere kant, als je heel hoog van de toren blaast... zoals bij Sport7 of Dalpas gebeurt, dat werkt al helemaal dus niet. Dus, dus Dan zit je weer met die gunfactor. Dus die die misschien is dit wel heel erg handig... om het juist wat, eh, van onderuit op te proberen te bouwen. Ja, rustig aan. Het is natuurlijk in eerste instantie van groot belang... dat ze onder de juiste knoppen op onze media boxen en andere uh, dingen komen. Nee, goed. Elf, hè? Komen ze komen ze. op elf en dat, dat, dat is hartstikke lekker voor ze. Daar hebben wij tegenwoordig niks meer over te zeggen. Ik herinner hem nog de tijd dat je zelf kon ja. bepalen dat je de BBC op zes zet. Ja. Dat mag niet meer. En als ze dat over heel Nederland weten te verwerven... dan hebben ze een hele grote sprong gemaakt. Ja. Maar jij zegt dus het zou horende. Uh, moeten ze echt wel aan het begin even goed de boel uh, bij elkaar nee, houden? Nee, het, het is in eerste instantie is het aanwezig zijn. Er zijn... En dat, dat moet je dan vullen. Nou, dat vullen ze op, een, op, een, ja. uh, op de enige manier die, die mogelijk is. Hey, heeft, hij, heeft hij nu nog een keer met klem gezegd... dat dat hele verhaal van Sanoma, SBS, dat, dat is nu niet aan de orde? Ja, ik blijf, ik blijf maar denken dat er een taalkundige oplossing voor dit verhaal is. Dat je, dat je een bepaald <lacht> woord zou moeten gebruiken... waardoor het ineens toch aan de orde is. Natuurlijk wordt er gepraat. Natuurlijk wordt er nog steeds gepraat. Dat kan niet anders. Zo werkt het nou helemaal ja. niet. Maar goed, als je, als je dit verhaal dan hoort... dan, dan zou ik denken van... hou eerst even je eigen zaakjes goed uh, in, in, de, in de gaten. Ja, dat is vooral of ook de boodschap die ze proberen uit te stralen, ja. volgens mij. Van, we gaan nu zelf heel voorzichtig die zender opbouwen. We gaan uh, mensen hun sport niet afpakken. Kom vooral bij ons kijken. We leveren alleen maar extra. En dan uh, hopelijk vinden jullie ons zo aardig en leuk dat je blijft kijken. Maar ja, hij zegt ook in de krant... het zou heel raar zijn als Fox alleen een positie kan veroveren... met de samenvattingen van het voetbal. Nou, natuurlijk kan het niet alleen daarmee... Maar geloof geloof dat we een leuke tijd tegemoet gaan. Ik zou, als ik jullie was, het Mediaforum nog een tijdje overeind houden op Radio 1. Daar gaan we ons best voor doen. Uh, zometeen al bijvoorbeeld deel 2 van het Mediaforum na het NOS-journaal. Dit is Radio 1. Hier is Dorop Megens. Het laboratoriumonderzoek in Roemenië heeft geen definitief uitsluitsel gegeven. over wat er is gebeurd met de schilderijen. die vorig jaar uit de kunsthal in Rotterdam zijn geroofd. Zeker is dat er olieverfdoeken zijn verbrand. maar de experts kunnen niet aantonen welke. De subsidiepot voor de aanschaf van zonnepanelen is leeg. 90.000 huishoudens hebben gebruik gemaakt van de regeling. meldt Agentschap NL Duurzaamheids- en Innovatiebureau van de overheid zat 50 miljoen euro in die pot. Per huishouden is maximaal 650 euro uitgekeerd.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 Vader en zoon vluchten in 1973 de bossen in... nadat hun huis door oorlogsgeweld was verwoest. De twee bleven al die tijd in de wildernis. Volgens een lokale krant aten de mannen bosvruchten... en schoten ze af en toe een dier. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. Lunch met Jurgen van den Berg. In het mediaforum met Art Royakkers en Bert van der Veer. Eerst maar eens even over de terreurdreiging. Gisteren kwam er een bericht dat ook in Nederland een terreurdreiging is. Verwarrend was het allemaal wel, Art, want... Uh, ja, wie werd er nou precies bedreigd? Wij hier in Nederland, uh, de Nederlanders in Jemen. Ja, ik kreeg een kop, kwam voorbij, Nederland doelwit terreur. Uh, en, en het was volstrekt onduidelijk of dat nou uh, inderdaad was... de ambassade in Jemen of dat we ons hier allemaal... In de schuilkelder moesten gaan begeven. Dus de, de ophef uh, die er dan meteen ontstaat op Twitter... want daar is Twitter voor bedoeld om ophef te veroorzaken... Ja. die was wel uh, vermakelijk. Maar het is tegelijkertijd ook wel op, opmerkelijk... dat aan de ene kant de nationaal coördinator uh, zegt... nou, we, we, we hebben een code oranje in Nederland... en die blijft zo, er ja. is verder niet veel aan de hand... en dat dan de minister het Buitenlandse Zakenministerie komt met een bericht dat er wel degelijk extra dreiging is. Dus dat maakt het wel verwarrend. En volgens mij is het vooral dat je aan wil sluiten in de rij. Overal zijn uh, codes en, en dreigingen. En dan, uh, dan kun je niet achterblijven. Maar dan krijg je dus inderdaad ook een beetje een reactie. Want ik heb die, die reacties op Twitter ook allemaal gelezen. van Mensen een beetje, nou ja, het zal maar wel, mensen gaan er wat grapjes over zitten maken. Uh, want ja, hoe serieus is het dan toch? Ja, het is natuurlijk dan toch hoofdzakelijk een beetje een onhandige formulering. Kort door de bocht. Nederland bedreigt ja? Maar we, we hadden al eerder dat, dat de Amerikanen al mensen gingen terughalen. En, en in Nederland werd nog gezegd, er ze werd zelfs niet eens negatief nou, reisadvies afgegeven. Nou ja, ik, heb, ik heb op jullie verzoek ook naar uh, Lex Runderkamp uh, geluisterd. die vanochtend hier op uh, Radio 1 uh, daar dingen over zei. Nou, dat moet Zo, je, laten we dat even, uh, uh, even okay. naar luisteren. Die was vanochtend op Radio 1, Lex Runderkamp. Dat we moeten zien dat Nederland gisteravond. toch een behoorlijke uh, blunder zelf heeft gemaakt. door. Ik, ik schrok er zelf ook een, enorm van. Kreeg ineens een berichtje via mijn eigen NOS van Nederland uh, he, doelwit ja, ja. van mogelijk terroristische aanslag. Dat bleek uit een persbericht te komen dat weer begon met dat minister Timmermans van, van buitenlandse zaken heeft besloten die ambassade uh, he, dat er nieuwe informatie is gekomen dat er dreiging zou zijn. Hij is NOS-verslaggever voor de Arabische wereld, Runderkamp En wat, wat vond je hiervan? Nou ja, in eerste instantie heb ik natuurlijk altijd de neiging om iemand die deskundig is... op een bepaald terrein eh, al, het, al het vertrouwen en alle credits te geven. Maar ik vond hem, ik vond hem vooral nogal, nogal bozig en nogal merkwaardig, eh, suggererend. Ik, ik kan me voorstellen dat als er op een gegeven moment een terreurdreiging is... Hij, hij zei in het begin ook, dat, dat zat hier niet in... dat alleen de grote landen, Duitsland, Frankrijk Engeland geïnformeerd waren. Ik kan mij in alle gemoedelijkheid en, en met mijn ratio niet voorstellen, om Amerika zo zeggen, we zeggen het lekker niet tegen Nederland, dat is de dat, dat, dat, dat snap ik dus om te beginnen al niet. Is het niet gewoon net als met uh, vroeger bij de voetbalclub had je dat dan ook, dat je zo'n telefoon boom, boom had, dan bel ik jou, dan bel We je zijn je... overgeslagen, bedoel je. Ik weet niet of het de zo werkt. Ja, dat, dat ze natuurlijk ja, dat eerst uh, Duitsland en Engeland om. gaan bellen. En, uh, ja, maar dat ja. vond ik, ik tamelijk ongeloofwaardig klinken. Ik bedoel, leg dat, leg dat even uit. Ik denk dat hij aan het eind had hij wel heel erg een punt. Dat het is ook weer typisch Nederlands dat er uh, sinds uh, 9 allerlei dingen zijn gebeurd, instanties in het leven zijn geroepen, en dat het dan toch allemaal weer niet coördineert met elkaar. Dat, dat sluit dan toch weer niet Nou, dat was het beeld dat hij opriep op Radio 1. En praat naast elkaar en werkt ja. niet samen. En daardoor krijg je dit soort verwarrende berichten. Ja. En, en best wel kritisch over dan onze minister ook. Um, maar ja, Goed, ik ga mijn collega niet afvallen... maar <lacht> hij weet blijkbaar meer dan... Uh, dan nee, ik heb geen diplomaten. enkele reden om te twijfelen aan de deskundigheid... van Lex Runderkamp. Ja, maar zei, het is, is, is, is het aan... nou weten of is dat op basis van... her en der wat feitjes speculeren wat hij aan het doen is? Dat vraag ik me dan toch dat wat, af. Dat is wat Hand en Broeke nog zei, VVD-Kamerlid. Die reageerde daar gelijk op. En hij was verbazingvol dat, dat de journalisten dan beter geïnformeerd zouden zijn in dit geval, dan de minister. Ja. Maar kan het ook niet zo zijn dat de minister denkt, nou ja, er is een dreiging. En dus, uh, ik, ik, ben, ik ga niet de minister zijn die die dreiging niet serieus neemt. En dus ga ik daarin mee. En dat er dan een kritische, goed ingevoerde journalist wat narrig op reageert op Radio 1... is misschien ook nog wel te verklaren. Zo is dat. <lacht> nou, klaar. <lacht> Dank je wel. Uh, Steven Fry... Hij heeft een open brief geschreven aan premier Cameron. En wat voor brief? Uh, ja, so. en, en aan IOC-voorzitter Jacques Rogge niet te vergeten. Hij, roept de Britse, uh, of hij, hij is Britse acteur en schrijver hè, en homoseksueel trouwens. Uh, hij roept op om de winterspelen in Rusland uh, te boycotten. Adrooyakkers, wat vind jij van die actie? Nou, ik vond het een buitengewoon goed geschreven brief. En een heel sterk pleidooi dat hij houdt. Wat verder uh, geen effect zal hebben. Die Olympische Spelen gaan daar nou gewoon gehouden worden. Even, even want dat, dat is dus in Rusland. In Sochi worden ja, die gehouden. Er is sowieso een vrij mild klimaat. Volgens mij is het bijna subtropisch daar. En daar worden dan de winterspelen georganiseerd. Nou, dat geeft de gekte van het IOC al aan. Dat maar heeft... goed, in Rusland is het land van die anti-homo-wet die anti dus ja. net is aangenomen. Dat is waarom hij zegt dat die Spelen zouden daar niet, niet moeten komen. Nee, natuurlijk. Want uh, uh, Poetin is nou niet de man die bekend staat om zijn homo-vriendelijkheid. Dus laten we dat niet doen. Die gedachte is natuurlijk volstrekt logisch. En daar kun je het eigenlijk niet mee oneens zijn. Maar het zal... Uh, naast dat wij nu die brief lezen en wat prachtige argumenten van hem aangereikt krijgen... zal het niet het effect hebben dat hij wil namelijk dat de winterspelen daar niet worden nou, gehouden. spreekt Cam Cameron heel erg aan. Hij zegt, ik ben niet eens, ik ben eigenlijk altijd heel kritisch op uw partij geweest. Ja. Maar Cameron heeft zich in Engeland ook ingezet voor ja. het homohuwelijk en zo. En hij zegt, nou, ik, ik heb vertrouwen in u. Ja. Nou, spreekt hem persoonlijk aan. Ik denk maar ook dat Cameron dat niet tegen kan houden. Hetzelfde als dat, dat is een kleine zijsprong, maar het, het WK-voetbal... dat in 2022, dacht ik, in Qatar gehouden gaat worden. Het nou. moet naar de winter verplaatst worden in stadions... Die volledig geairconditioned worden. Wow. Dat geeft ook aan dat dat soort grote evenementen. hebben niet zoveel te maken met iemand die een prachtige brief schrijft. Nee. Het zijn zulke enorme commerciële evenementen. Dat is losgezongen los wow. van de dagelijkse. Maar het, werkelijkheid. Moet, het moet natuurlijk wel. Want hier in Nederland heeft het C.O.C. ook een oproep gedaan. Maar het moet ergens beginnen. Ik bedoel, stel absoluut. dat Engeland zegt. Van, nou, we moeten daar toch eens over na gaan denken. Ik ben het ook van harte met hem eens. Alleen ja. neem niet weg dat het de gaat de... gewoon natuurlijk. Het gaat absoluut niet gebeuren. Ik bedoel, kijk wat we in de afgelopen decennia achter de rug hebben. China, Argentinië, et cetera. Jij noemt net inderdaad Qatar komt eraan. Ik bedoel. Oftewel, er is een soort van, van scheiding tussen sport, politiek... en wat je dat verder moet noemen, en uh, je trekt je er niks van aan. Oftewel je zegt van, weet je wat, het gaat toch niet zo goed met Cyprus... laten we daar nou iedere vier jaar de zomerspelen organiseren... en dan doen we de winterspelen en Rijkjafik. Dan zitten we gewoon hartstikke goed, dan zijn we er klaar mee. Maar dat gaat natuurlijk ook niet gebeuren. Want jij zegt eigenlijk, eigenlijk is, al, is overal wel wat? Nou ja, wat kijk, Steve Fry is, is niet, niet de minste en, uh, in Engeland. Het is een zo intellectuele zoals ze die, die alleen daar kunnen hebben... die ook mm -hmm. buiten gewoon komisch kan zijn. Wat hij overigens in deze brief geheel niet is. En hij trekt ook nogal een harde parallel, vind ik, met 1936 nou ja, Holocaust, etc. Dat, dat slaat dat het is, ook een beetje dood. Dat is het tweede maar, punt. Wat, wat, laten we even zeggen. Hij is dus zelf uh, homo, heb ik gezegd. Hij is jood. Hij uh, haalt in zijn brief Hitler aan. Poetin doet met homo's wat Hitler met de joden deed, zegt hij. Ja, dat is geloof ik... Misschien gezien. moeten we Lex Runderkamp even bellen... maar ja. volgens mij is dat feitelijk niet juist. Nee, Maar gezien ja. zijn achtergrond is het wel logisch... dat je dat soort parallellen trekt. Als je je zo persoonlijk aangevallen voelt... door datgene wat er in Rusland ja, maar het, gebeurt... Het is, het is, een, is, het is de aankerigste parallel die je kan trekken. Je moet hem nee, ik bedoel, gisteren in het parool ging het over slavernij en holocaust. Ik bedoel, het, het slaat echt iedere discussie dood... op het moment dat je dat soort grote dingen in de strijd gaat werpen. Maar ja, wat het wel is, het is Stephen Fry. Het is een brief die niet alleen in Engeland... maar ook in Nederland gepubliceerd is. is ongetwijfeld ook in andere landen... Ja, maar ja, mensen ik, zich beaansluiten. Nou, zoals, zoals eigenlijk de gay pride ook gewoon een goed signaal is geweest afgelopen zaterdag. Al werd ik op een gegeven moment een beetje moe van al die boten... met het portret van Poetin. Ja. Uh, nee, van de Veer vond dat ook niet... Uh, ja. Of sorry, nee, ja. de begrijp ik neem kwalijk. Ja. Uh, nee, nog even, maar toch nog even over die... die uh, want dat, dat heet dan een Godwin, hè, als je dan weer uh, Hitler erbij haalt. Uh, dat maakt het dan misschien net weer niet sterk uh, of zo. Ja, maar dan, dan, dan, dan doe je die brief af. Er staat vandaag een allerlei krantenpagina groot... en inderdaad gaat daar een Alinea, haalt hij... en dit is dan meteen de sterkste vergelijking uh, of de hardste vergelijking... daar kun je die brief op afrekenen. Maar de boodschap dat je moet nadenken... of je je Olympische Winterspelen op die plek moet houden... waar uh, homotolerantie ver te zoeken is... die, nou, die dreigt onder uh, te sneeuwen... doordat we het nu alleen over die vergelijking hebben. Terwijl zijn boodschap... Nee, maar daarom ja, juist. Misschien moet je, dan je dan juist die vergelijking maken. Of wij moeten is, er niet zo op focussen. Ja, misschien zeggen. is dat in de Engelse cultuur iets minder gevoelig dan het in de Nederlanders. Ja. Ik bedoel, wij zijn er zo Don't land. mention the war. Oh, ja, ik vind het in ieder geval opvallend dat ja. ik las ja. weer ja. als reactie op de brief... dat er mensen zijn die zeggen, je moet juist als homo of lesbo... juist daar naartoe gaan, trek een regenboogshirt aan. Wat, wat kunnen ja, ze ons doen is, onder het oog van de camera's? Dat is al die jaren natuurlijk het argument geweest. Dat hoorde je ook bij China. Juist, je moet juist gaan om te Nee, maar dat zijn de sporters te... dan. Nee, maar als toeschouwers. Dus dat je daar eigenlijk, bij wijze van spreken, op de tribune... je eigen gay pride organiseert. Want wat, wat kunnen ze doen als ja, daar de internationale... Ja, ja. Best dat schaffen dat... een regenboog, het stropt als aanwaard. Maar dat zegt het aan. COC ook, hè? Want we moeten er juist wel heen gaan om die reden... om, daar, uh, om, dat, om dat te laten zien. En, en dus niet boycotten, bijvoorbeeld. Nee, nee dat zegt het COC, inderdaad. Ja. Maar, kijk, hoe dan ook staat het nu uh, op de agenda... dankzij een verder prachtig geschreven brief uh, van Steven Fry. Zo is dat. Zeker. De wolfin. Um, <laughs> wat, wat een brug hier. Ja, nee, er wordt van tevoren altijd even met jullie gebeld natuurlijk. En, en jullie waren allebei zo ontzettend, nou bijna in tranen over de wolfin. Arte, ja, leg eerst even uit hoe dat zit. Ja, bij mij waren tranen van blijdschap, vooral bij jouw ja, ontroering, dat, Bert, ja. of niet? Nou, alles. Alle ja. emoties die die mensen maar aankwam. Eigenlijk het hele palet ik Angst, verdriet, woede. Ja. Uh, maar dat, dat het dus nu echt is. Ik bedoel, er zijn onderzoeksinstituten uit... zelfs uit Italië hebben zich hierover gebogen. Ja. En dat blijkt nu echt waar te zijn. We hebben een wolf in ons. Je volgt het echt op de voet. Ja, absoluut. Waarom? Nou, ik vind het prachtig nieuws dat je op het hoogtepunt van de zomer wekenlang over die wolf. de wolf in. Lijkt me ook zo heerlijk dat er een punt bekend wordt waar vandaan die vertrokken is. En dat je dan kunt zien hoeveel maps. hoeveel autobanen hij overgestoken is zonder getroffen te worden. En dat die niet geraakt. Ik het is een computerspel. Ik weet werkelijk niet waarom die wolf geen naam heeft. Ja, maar dan komt die wolf helemaal uit het Oostbroek En dan wordt hij bij Luttel of all places misschien voor zijn kop. Ja, is zijn veel bij die. <laughs> een <sneeuwlop laughs> ja. nee, is, ik, ik begrijp ook dat er allerlei lokale media zijn die dan melden dat de wolf niet in die provincie gesignaleerd is. Dat is ook weer een prachtige manier van nieuwsvoorziening. Dus <laughs> om Friesland dat meldt, bij ons is het niet. Nou ja, zo kun je hele bulletins volgen. Prachtig. Ja. We horen net een stukje uit een vandaag, die hadden op zich een hele leuke reportage erover gemaakt. Maar daar werd zelfs de, de, de, de wolf die toch wel vaak een negatieve connotatie <laughs> heeft. Als je naar de sprookjes kijkt bijvoorbeeld. Ja? Wat wil je, Jurgen? Nou, wat, wil je heen? wat vond je ervan? Ja, god. Het is, dat, dat is jullie onderwerp, dat is ook zo, ja. ja, maar dat is, dit is zomerse vrolijkheid. We hebben wel ergere vervelende dierverhalen gehad. Dit is gewoon een hele mooie, een ontzettend romantisch verhaal eigenlijk. Zo'n zo eenzame wolf die op zoek is naar een vrouwtje... en dan dat niet gaat vinden in de Noordoostpolder in ieder geval. Ja. Dit was een vrouwtje. En, ja. en, ze ook hem op zoek naar een mannetje in ja. dit geval. Ja, gold, ja. Hij zei ja de dat de weet respis, je niet. Ja, dat ja, kan ja. ook. Misschien is ze daar wel vertrokken nee, is, ik, uit Rusland. Ik vind, er komt geloof ik nog meer. hè Dat kan best, ja, we, ja, krijgen we, we, krijgen. we krijgen ook nog een wolfnota, las ik in de krant. Dat, dat, hoe we het beleid met de wolf... De Beide partijen in het kabinet waren het er niet over eens. Het is wel serieus dat erover doorgesproken wordt. Uh, dat wordt echt op, een belangrijke kwestie. Ja, de, de VVD zei afknallen en het PvdA Dat was bijna een kabinetscrisis. En terecht ook. Nog even over de afro, Bert. Zo ken ik jou van vroeger. De regisseur van Topop waar ik altijd naar keek. Als visser en Jager. Dus jij hebt daar gewerkt. Jij zit daar nu. 90 jaar, hè? 90 jaar. Ja, ja. Wat, wat merken we daarvan? Nou, vrij veel. In de zin van, er komt zondag komt er een uh, programma waarin er stilgestaan wordt bij de 90-jarig jubileum van de AVRO. Dus een cultuurfonds in het leven geroepen, waar de AVRO allerlei culturele projecten gaat ondersteunen. Uh, dus op die manier staat de AVRO er zelf bij stil in het jaar dat de AVRO zelf gaat Tot. verdwijnen. Ja, dat is wel bijzonder natuurlijk, samen met de TROS. Ja, dus het wordt de AVRO-TROS. Uh, en daarmee is het volgens mij wel een mooi moment om stil te staan bij het feit dat die omhoog 90 jaar... Uh, uh, bestaat. Dus ja. ik, vind dat, ik kan me daar zelf eigenlijk bijna geen voorstellen van maken. Heb jij echt een afro-hart? Of, of zeg je als Fox morgen belt om dat sportjournaal te presenteren, doe ik het ook? <lacht> dat ze <is> niemand anders <lacht> hebben kunnen <lacht> vinden zo Daar kan zo ik u niks over zeggen, Jurgen. Nee. <lacht> nee, maar ik er dat, dat zijn mensen die zeggen van, nou, ik, ik hoor echt bij zo'n omroep. Nou, wat ik het mooi vind in de afro, en dat geldt straks ook voor de afro-tros, is dat het een omroep is die niet vanuit een bepaald dogma of geloof of uh, wat dan ook programma's maakt. Het is vanuit een vrije liberale achtergrond. En, ja, en Dat spreekt ook een daar hele, hele, hele brede culturele basis ja. vind ik dat door... De fusie met de trots alleen maar groter van hoog tot laag het worden. De Afl heeft zich in de afgelopen jaar in de tijd dat ik top op uh, deed, dat is echt wel een tijdje geleden, toen schoot, toen schoot zo'n uh, zo op alle kanten uit, uh, deed het van, van stuivers in tot en met de opsporing verzocht. En je ziet dat de avond zich de afgelopen jaren hartstikke goed ontwikkeld heeft, juist in die, in die hele culturele hoek. Ja. En dan een, misschien niet highbrow, maar wel net daaronder. En als je dat in combinatie met, uh, met de Tros gaat doen, die toch wat meer het uh, Volendam uh, in heeft, dan kan het alleen maar uh, winst zijn voor de kijker. 90 jaar, Avro, dat gaan we nog merken uh, dit jaar. Uh, hartelijk dank voor jullie bijdrage aan het Mediaforum. Art Royakkers en Bert van der Veerweg. En een liedje draaien van de Radio 1 CD van deze week. Where Does This Door go? Zo heet het album? Het is van Mayor Hawthorne. Hawthorne, zijn album heet Where Does This Go Door Go, is deze week Radio 1 CD. En daarvan draaiden we Reach Out Richard. We gaan de Nationale Nieuwsquiz spelen, doen we vandaag met Mark de Ruiter, 47 jaar uit Bergen op Zoom. Hartelijk welkom, chauffeur op een autoambulance. Dat klopt. Uh, vanuit heel Europa of in Nederland? Ik werk vanuit Breda en wij hebben een, ja, een heel gebied uh, Zee, tot en met Zeeland, zeg maar. Oké, okay, maar in Nederland, dus als je met een ja, auto dan nee, nee, nee. echt strand, dan kom wel af en toe in België, dat wel. Oké, okay, dan kom je die auto ophalen van mij. Ja. Oké, okay. ja zeker. Ja, nou grappig. Uh, ik ben eens een keer in Italië gestrand en toen werden we op dat ding gezet en dan moesten we gewoon in die auto blijven zitten. Dat vond ik echt heel raar dat eigenlijk. Nee, volgens mij is dat ook verboden. Ja, niet... helemaal niet. Nee, nee, nee. Ja, nou, Italië volgens, het, hebben andere regels. Ja, precies. <laughs> um, goed, we gaan de quiz spelen. 64 punten. Dat is de hoogste score tot nu toe. De Nationale Nieuwsquiz. Uh, there have been times where they slip back in the Cold War thinking. Het gebeurt niet vaak dat op zo'n korte termijn Zo'n groot bezoek nog wordt afgezegd tussen een Amerikaanse president en, en een Russische president. Obama zegt: ik ben boos. I was disappointed. Denk maar aan Iran, uh, de kwestie van de oorlog Syrië. And you we know, we've got to think about the future, and there's no reason why we shouldn't be able to cooperate more effectively yeah. than we do. Good. Frankie goes Hollywood er ook nog bij. Ja, inderdaad. Boos of teleurgesteld. Amerikaanse president Obama heeft de ontmoeting met zijn Russische collega Poetin afgezegd. Vraag 1. De twee leiders ontmoeten elkaar wel op de G20-top in september. In welke Russische stad wordt die top gehouden? Dat is Sint-Petersburg. En dat is goed. De Amerikanen hebben als officiële reden gegeven dat ze vinden dat er te weinig vooruitgang zit in de bilaterale agenda. Vraag 2. Hoewel de ontmoeting tussen de presidenten niet doorgaat... houden de landen wel onderling contact. De minister van Buitenlandse Zaken en die van welk ander departement... gaan elkaar toch ontmoeten? Van Defensie. Ja, dat is goed. Die gaan overleggen over het nog verder terugdringen... van het nucleaire arsenaal van beide landen. Vraag 3. Kop uit de krant. Die luidt als volgt. Het lijkt zo'n mooie plek voor een vakantie. Het lijkt zo'n mooie plek voor een vakantie. Gaat dit over één... Nederlandse vakantiegangers in Frankrijk en Duitsland die balen ervan dat het zomerweer in die landen steeds extremer wordt. Met hagelsteen en hoosbuien. Twee hondeneigenaren zijn bezorgd over het zwemwater in Zeewolde. Dat er twee honden daardoor onbekende oorzaak zijn gestorven. Of drie Jemen klinkt als een exotische vakantiebestemming. Maar het land wordt al jaren getijzigd door terreur en stammenstrijd. Het uh, lijkt zo'n mooie plek voor een vakantie. Optie drie. Goed, uit NRC Next... Uh, vraag 4. Minister Timmermans die heeft al het personeel van de Nederlandse ambassade in Jemen opgedragen om het land te verlaten. En ze hebben daar gehoor aan gegeven. Zelf bevindt Timmermans zich in een ander Arabisch land. In welk land is hij op dit moment? Afghanistan. Dat is niet goed. Het is Egypte. Hij is in Cairo om daar te praten met zowel de moslimbroederschap als met de interimregering. Vraag 5 is een geluidsfragment. Luister goed. Wie is dit? Maar je weet wel, zodra je die ene goal maakt, dan is het klaar... Dat probeerden we ook, uh, toch, uh, ook om naar voren te spelen, zodat, uh, zodat hun toch uh, ja, waakzaam moesten blijven. En dat hebben we een paar keer echt goed gedaan. Alleen ja, dan moet je hem wel erin schieten en uh, dat duurde nog te lang. Stijn Schaars, dat is goed. PSV plaatste zich gisteren voor de playoffs voor de Champions League. Stijn Schaars was een van de betere spelers gisteravond. Vraag 6, welke oud-Ajax-ziet wil ook heel graag mee voetballen in die Champions League? En stuurt daarom aan op een breuk met zijn huidige club Liverpool. Dat is uh, Suarez. En dat is goed. Arsenal wil de Uruguayaan graag hebben... en heeft al een bod van 40 miljoen euro en 1 euro, geloof ik, gedaan. Ja, dat ja. stond in, in, in het contract. <laughs> ja. Dat had Suárez even ingefluisterd, ja. natuurlijk. Um, dan de laatste vraag. Nog vier punten, vrienden. Gaat heel goed tot nu toe. De laatste gaat over aanwijzingen over een onderwerp in het nieuws. En de vraag is heel simpel. Wat wordt hier bedoeld? Dus niet een persoon, maar een onderwerp. Als je het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. Weer de afsluiting was bij mij sluitpost... 3. 17 miljoen verdween bij mij gewoon via de achterdeur. 2. Mijn medewerkers hadden veel tijd nodig om te zien wat er mis was. Mijn kunstwerken bleken lang niet zo goed beveiligd te zijn geweest als werd De kunsthal in Rotterdam. Ja, dat was hem inderdaad. Ja. <laughs> de bouw van de kunsthal werd uiteindelijk bezuinigd op de beveiliging... omdat de bouwkosten al uitliepen. Nou ja, dat heeft ze nu dus kennelijk parten gespeeld. Ja. En 17 miljoen bij elkaar, die schilderijen. Ondertussen is bekend dat drie van de zeven schilderijen zijn verbrand. Ja. Over het lot van de overige vier is nog niet alles bekend. We komen op zes. Dat betekent dat er zometeen elf goed moeten zijn om over die 64 heen te komen.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 Vandaag luidt de stelling. Het is terecht dat Obama de topontmoeting met Poetin heeft afgezegd. Nou, dat ging er net in de quiz ook al even over. Dus u mag zeggen of u het eens bent of oneens met die stelling. Sms dat naar 7070, dat kost 50 cent. 0800-1101 is het gratis telefoonnummer. U kunt naar de website www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met Hekje standpunt. We zijn terug bij Mark Druiter, 47 jaar uit op zoom heeft net um, 6 gescoord in deel 1. Van de quiz, dat betekent dat er 11 goed moeten zijn om over 64 heen te komen. Ja. Ik stel de vraag helemaal, dan het uh, antwoord of pas. En er doorheen praten mag niet, maar heeft ook geen zin. <laughs> Hier komen ze. De Nationale Nieuwsquiz. Welke zwemster heeft gisteren het wereldrecord op de 50 meter vrije slag verbeterd? Komen we jojo. Goed, in welke Twentse plaats protesteerden gisteren honderden thuiszorgmedewerkers tegen hun voorgenomen ontslag? Worden. Borculo. Op Schiphol zijn twee vrouwen aangehouden die hoeveel euro probeerden te smokkelen in ondergoed? 300.000. Is goed, het cruiseschip uit welke beroemde tv-serie wordt in Turkije gesloopt? De Loveboot. Goed, in welk Afrikaans land woorden gisteren een felle brand in een luchthaven? Kenia. Dat is goed, in de postkamer van welk gebouw in Den Bosch is gisteren een poederbrief binnengekomen? Het gemeentehuis. Lijst van Justitie. Welke partij wil het mogelijk maken dat raadsleden... die helemaal niet komen opdagen bij vergaderingen... hun vergoeding kwijtraken? De PvdA. Goed. Conducteurs van de NS klagen over storingen op welk apparaat? De zakcomputer. NS-zakcomputer. Is goed. In welk land is een eeuwenoud beeldhouwwerk van de Maya's ontdekt? Guatemala. Goed. Een vliegtuig van welke maatschappij... moest gisteren rondcirkelen boven Groot-Brittannië... vanwege technische problemen? Delta Airlines. Goed. Welke Nederlandse tunnel... was gisteren een paar uur afgesloten vanwege brand... Beste Tunnel. Goed. Reclames van welke datingwebsites zijn volgens de reclamecodecommissie niet in strijd met het maatschappelijk fatsoen? Second love. Goed. In de metro van New York is het kadaver van wat voor dier gevonden? Een haai. Goed. Hoeveel procent van de jongeren tussen de 2 en 25 jaar kampt met overgewicht? 15. Goed. Een vliegtuig van een Indonesische luchtvaartmaatschappij is bij de landing op wat gebotst? Cool. Dat is goed. De voormalige burgemeester van welke plaats moet voor de rechter verschijnen op verdenking van corruptie? Meersen. Ook goed. Vanaf vandaag draait er een film in die over welke beroemde Amerikaanse pianist. Liberatie. Ook goed. Erik Pang heeft niet voor een stunt kunnen zorgen op het WK van welke sport? Badminton. En ook dat is goed. De vraag was in de knal, knal gesteld, dus die tellen we mee. Dat ging als een trein, uh, dat ja. deel 2. Er moesten er in ieder geval elf goed zijn, hebben we gezegd. Wat denk je zelf? Ik denk dat ik wel iets meer heb. Ik denk het ook. Zestien maar liefst. Kijk. En dan uh, komen we toch al snel op 96. Je gaat aan de leiding. Kijk eens aan. Op de donderdag, voor de vrijdag. En de het laatste. was de hele week een stijgende lijn, dus ja. hopen ja, dat ja. het hierbij blijft. Ik kan net zeggen, ja, voor jou te hopen dat het hierbij blijft. Er komt nog één kandidaat voorbij, uh, maar als dit de hoogste score blijft... mag ik er 300 euro bijleggen. Um, voorlopig mee naar Bergen op Zoom: De kaarten voor beeld en geluid, de lunchradio, de mok en de lunchbox. Hartstikke dat mooi. kan je je boterhammetjes pakken als je weer op weg ja. gaat... om uh, zo'n gestrande auto op <laughs> te halen. Goede reis terug in ieder geval naar Bergen op Zoom. Dank je wel, Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. En CRV. Morgen in. Vrijdagmiddaglaag.